In de Belgische provincie Namen zijn 17 mensen gewond geraakt door het noodweer. Terrassen werden er volledig weggeblazen en gebouwen raakten beschadigd. Mensen denken zelfs een mini-tornado te hebben gezien. Of dat echt zo was is nog niet duidelijk, maar het ging volgens deze VRT-verslaggever in ieder geval flink keer. Terrassen en auto's moesten eraan geloven. Bomen en palen waaiden om. Er is maar liefst schade aan een vijftigtal gebouwen. Wie onderdak nodig had, kreeg opvang in een cultureel centrum. Ook in Nederland kon niet iedereen... Iedereen thuis slapen. Mensen die in een flat in Waddingsveen wonen moesten naar een hotel. De stroom in hun gebouw moest worden afgesloten na een lekkage. De politie in Gouda heeft gisteravond drie jongens van 14 en 15 opgepakt omdat ze pistolen op voorbijgangers zouden hebben gericht. Meerdere agenten kwamen erop af, hielden ze onder schot en namen ze mee naar het bureau. Eenmaal daar bleek het minder heftig. Het waren geen echte pistolen, maar zwart geverfde waterpistooltjes. Echt dom, zegt de politie. Het had allemaal heel anders kunnen aflopen. Wel of geen publiek bij de Olympische Spelen in Tokio. Die beginnen over minder dan een maand en als het aan de medische staf van de Spelen ligt, komt er echt helemaal niemand meer kijken. Buitenlandse supporters waren al niet welkom, maar het IOC besloot eerder dat per locatie nog wel 10.000 Japanse toeschouwers naar binnen mogen. Zien de artsen dus niet meer zitten, morgen hakt de Olympische organisatie de knoop erover door. Zo, weer wakker zonder kater. Sta er maar even bij stil, want vanaf volgende week mag je weer naar de kroeg en de club. Tot de ouderwetse sluitingstijden en met een groen coronavinkje in de app zonder afstandsregels. Deze kroegeigenaren hebben er nu al zin in. Ja, dit is fantastisch. Dit is eigenlijk de versoepeling waar we op gewacht hebben. We hebben anderhalf jaar vreselijk in de ellende gezeten. We hebben nu gewoon weer perspectief. We kunnen weer ondernemen en we kunnen weer onze zaken weer openen. En dat is heel hard nodig. Gisteravond als een gek aan de slag gegaan. Om, uh, ja, om, om het helemaal klaar te hebben voor zaterdag. En nu weten we dat het weer een stap uh, tent mag worden. Ook meteen een race tegen de klok, want er moet uitgezocht worden... hoe het allemaal precies in zijn werk gaat met de coronatoegangsbewijzen. En niet overal is genoeg personeel. Het weer, veel wolken, maar soms schijnt de zon. In het noorden kan eerst nog een bui vallen. Vanmiddag meer zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Herwende Hart van de ANWB.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 Welkom bij twee Uur van CF, CFM Jazz... samenstelling en presentatie, Alco Beuving. En we gaan er weer een mooi uurtje van maken... met gevarieerde jazzmuziek van, uit allerlei continenten vandaan. En ik begin met iets bijzonders. Een dame genaamd Wilma Baan, een Nederlandse dame. Dat hoor je al aan de naam. Die heeft op 69-jarige leeftijd haar eerste cd uitgebracht. En dat heeft ze niet zomaar gedaan, dat heeft ze in Londen gedaan in een club... Uh, ja, Club 606 in Chelsea. En uh, dat is on, on, een paar weken geleden, 13 juni is dat gebeurd een week geleden. En uh, hij is een Nederlandse die op verschillende plaatsen in de wereld gewoond heeft. En ja, uh, zij heeft een cd uitgebracht met alle nummers uit de, de American Songbook. En ik wil er één van laten horen. Ik kent het nummer Absoluut So Nice.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 To sing to me some little samba song someone to take my heart and give his heart to me someone who's ready to give love a start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 was Wilma Baan van de cd So Nice met het titelsong. Uh, ja, dan heb ik nu klaargezet Stefano Di Battista. En die heeft ook een nieuwe cd uitgebracht. En dat is de Morricone Stories. En dat is natuurlijk muziek van Enrico Morricone. En hij wordt daarbij geholpen door, ik zal eens even kijken wie in zijn band meespelen, Fred Nardin, piano, Daniel Sorrentino, double bass en André Cicerelli, drums. En ik heb gekozen voor het nummer. Eens even kijken wat ik klaargezet heb. Cabriels. Uh, uh, uh, oh, uh, oh, boe. Komt-ie. Stukje vakwerk van uh, Stefano Di Battista, uh, nieuwe CD. Is dat uh, dan? Kom ik bij een soort drie-luikje weer van een Engelse zangeres Emelda May, een bekende zangeres? En daarvan heb ik een paar nummertjes klaargezet. Teardrops from my eyes, dat is een uh, leuk nummertje van uh, haar. Luister maar. Every time it rains, single cloud will disappear. I wear a smile. nummer waar je vrolijk van wordt. Uh, e-mail daarmee. Teardrops from my eyes. Komt van de cd Me and my radio. CD uit 2011. En uh, ja, de, die uh, e-mail daarmee werkt nog vaak samen met Jeff Beck, bekende gitarist. En dit vond ik wel een leuk nummer. Ik zag dat staan op je cd. Walking in the sand. Dat kennen we natuurlijk van de Shangri-La's. Mooi nummer. Beetje cultnummer. And that was so exciting. Then he touched my cheek with his fingertips, softly, softly, softly. We knew. We Ja, dat was natuurlijk Emel daarmee. Bekende Britse jazz -pop zangeres En uh, ja, ook vaak bij Joe Holland zit uh, ze volgens mij. Uh, ja, ik vond dat toch wel aparte klanken. Ook die Jeff Beck op de gitaar is altijd prachtig ja. natuurlijk. Ik had gezegd de bazoen. En ik heb weer een nummer klaarstaan waar de bazoen in zit. En die wordt daarin bespeeld door Frank Tiberi. En dat is de Woody Herman uh, Orchestra. Come Saturday Morning. En dat komt van de LP Thundering Herd in 1974. Woody Herman speelt zelf op de tenor sax en Jim Bach speelt op de trombone. En volgens mij die Frank Tibery die bazoenspeler... heeft volgens mij later de leiding over die band overgenomen... toen Woody Herman een, uh, overleden was. Uh, hier komt hij, Woody Herman. En let met name op Frank Tibery op de bazoen. Het is een nummer van Lou Solov en Mulgrew Miller. Solov is een trompetist en Mulgrew Miller is een pianist. The Way You Look Tonight heet het nummer. En het komt van een cd With A Song In My Heart, 1998. Lou die was volgens mij vroeger lid van Bloods, Tears. Zal die ook al een trompet gespeeld hebben. Komt ie. Het is van Lou, Saul of uh, Mulgrew, Miller en uh, George Maras. Uh, the, the Way You Look Tonight. Mooi, mooi. Klinkt goed. Wat ook goed klinkt is Kirsten Korp, een Deense bassist en zangeres. Die heeft onlangs een plaat uitgebracht. What If getiteld. En daar staat een nummer op. The Power of Love. Dat kent iedereen natuurlijk in de uitvoering van... Huey Lewis en de News. Maar hier is het toch wel een aardig ander arrangement geworden. Je moet echt goed luisteren om het te herkennen. Er zit ook een mooie solo in van Matthias Een Beetje bluesachtig. Luister en geniet, zou ik zeggen. Kirsten Korp. Thing. Makes one man weep and another man sing And change our heart to a little white dove More than a feeling That's the power of love Tougher than diamonds Rich like cream Stronger and harder than a bad girl's dream Makes a bad one good, makes a wrong one right The power of love to keep you home at night It don't take money and it don't take fame Don't need no credit card to ride this train Strong and it's sudden and cruel sometimes sad Next time you feel it, it might make you mad. But you'll be glad, baby, when you're found. That's the power of love that makes the world go round. It don't take money and it don't take fame. You don't need no credit card to ride this train. It's strong and it's sudden and cruel sometimes save your life. Eerst korp en op de mondharmonica was ik onder de indruk van deze speler. Matthias Heijsen, uh, allemaal deens. Uh, tijd voor de bazoen, uh, blues uh, Johnny Scott. De blaasinstrumenten, van godachtig. Uh, ik had al gezegd, Chick Corea heeft ook een, uh, een nummer met een bazoenspeler, en dat is de, uh, het trio voor flute, bazoen en piano. En uh, dat, uh, ja, dat, dat is een aardig nummer. En de bazoen wordt gespeeld door Carl Porter. Laat ik een stukje van horen. Komt-ie. Chick Corea, onlangs overleden, dacht in maart, zo uit mijn hoofd. Zoveel Chick Corea op piano. Uh, Carl Porter op de bazoen. En Hubert Loos op de fluit. Mooi stuk, mooie muziek. Gaat een beetje naar klassiek toe, zou ik zeggen. Uh, daar heb ik klaargezet uh, Roy Hargrove. En die uh, speelt natuurlijk op trompet. En het nummertje Unamas. En Russell Malone speelt op dit nummer gitaar. Luister en geniet. Ik had een paar gitaristen. Ik kom van de CD Habana. Zover Russell Malone uh, op de gitaar. Maar ik heb nog meer gitaristen klaargestaan. En de volgende die ik uh, klaar heb gezet... dat is... Uh, moet ik even kijken, Emily Rambler. Uh, een dame die niet oud geworden is. Die volgens mij ook nog getrouwd geweest is... met Monty Alexander. En uh, uh, te veel gebruik maakte van drugs en allerlei andere spullen. En dus, volgens mij, op jonge leeftijd, begin 30, overleden, volgens mij. Ze was een toch bekende gitariste. Klein stukje van het nummer Softly As in a Morning Sunrise. Van de CD East to West 1988. <tied> Ik kan me niet redden natuurlijk in deze uitzending van CFM Jazz. Dus uh, vandaar dat ik hem moet uh, afbreken. Emily Rambler, inderdaad, jong overleden. Ik heb net nog even nagekeken. Uh, uh, uh, Hartaanval Sydney tijdens een, uh, uh, een tournee in Australië in 1990. En inderdaad, het was uh, met mede een gevolg van heroïnegebruik en uh, medicijnen. Uh, alles bij elkaar uh, had ik gezegd, een paar gitaristen. En uh, dan kom ik bij een band uh, gerecht de, de, meet, de, de Meters. Moet ik eens even kijken waar ik die heb neergezet. Voordat ik die zo gauw kan vinden. Daar zit ook een aardig gitaarstukje in: De Meters, The Flower Song. Leuk nummertje ook, vind ik zelf. Ja. Je hebt geluisterd naar ZFMTS, aanstellingen presentatie Aku B. Het laatste nummertje wat ik draaide was van de Mieters. En daar speelde elektrisch gitaar. Leo Nocatelli. En op de keyboards hoorde je Art Neville, Art Neville. Die is later nog bekend geworden van de Neville Brothers. Ik vond het een leuk stukje gitaarmuziek wat er is. Dat we vandaar dat ik het wilde laten horen. Ja, ik hoop dat je het de moeite waard wordt. gevarieerd programma. Muziek van de bazoen, het uh, houten blaasinstrument. Verder wat bekende en wat minder bekende zangeressen. Dus er zat voor iedereen wat bij. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En uh, uh, ja... Wie weet blijft de zon wel schijnen. Wie weet valt er geen regen. Want er is genoeg gevallen de laatste dag en dagen. Dus wie weet geniet ervan. De volgende keer zit hier een uh, volgens mij. Marco is dan aan de beurt volgende week zondag. Dus uh, dan zou ik zeggen luister ook naar hem. Fijne dag gewenst. En uh, uh, see you soon zou ik maar zeggen. Tot ziens. Bye bye. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.